Twee uur. Jij een boek met het NOS Journaal.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 Standaard plaatsen van een bypass of stand bij patiënten met verna, vernauwde slagaders kan volgens de onderzoekers alleen al in de VS honderden miljoenen besparen.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 In de buurt van Ter Apel heeft de marechaussee vrijdag een Moldaviër opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij reed in een busje met daarin 19 landgenoten, onder wie 9 kinderen. Omdat vrijwel niemand zich kon legitimeren, werd de chauffeur opgepakt. De andere Moldaviërs hebben asiel aangevraagd. Het weer, vannacht droog, in het binnenland kan het bij opklaringen licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking met s'avonds vanuit het oosten regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. This is The Essential Mix on BBC Radio 1. Right now, back in our Hallowed DJ booth. The Mouse Head. It's Dead Mouse. and some